De branchevereniging van zorginstellingen Actis vindt dat te veel en te snel instellingen voor ouderen worden gesloten. Door de reorganisatie van de ouderenzorg worden honderden mensen gedwongen te verhuizen, zegt een meldpunt dat de problemen inventariseert. Volgens Actis-directeur Koster had een aantal instellingen open kunnen blijven als de overheid en de verzekeraars hadden samengewerkt met zijn vereniging. Er is volgens hem veel mogelijk om ouderen toch langer in een instelling te laten wonen. De topvrouw van ProRail stapt op. Marion Goud van Sinderen vertrekt op 1 juli omdat ProRail onder strakkere regie komt te staan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In een persbericht schrijft ProRail dat Goud van Sinderen moeite heeft met deze belangrijke wijziging in de aansturing. Het besluit is volgens het bedrijf genomen in goed overleg met de raad van commissarissen. Vorige week maakte het kabinet bekend dat het de komende jaren meer grip wil krijgen op het spoor. De meeste van de 1400 banen bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen-op-Zoom verdwijnen, meldt het Financiële Dagblad. Bronnen hebben tegen de krant gezegd dat het bedrijf niet dicht gaat, maar dat er heel weinig van overblijft. Eerder vandaag werd bekend dat Philip Morris morgenochtend een personeelsbijeenkomst heeft belegd voor een belangrijke mededeling. Dit leidde tot speculaties over een massa-ontslag of zelfs sluiting. Philip Morris is de grootste industriële werkgever in West-Brabant. Voor zover bekend heeft het bedrijf geen financiële problemen. Het weer de komende uren en vannacht kan een bui vallen. Morgen van tijd tot tijd zon. Maar vooral in het oosten ook wat buien. Soms met onweer en hagel. Het wordt morgenmiddag 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 And your dial is number But there's never any answer Cause people say that it's just a matter of time Wat we hadden gedaan was uh, van uh, een, een track van Rupert zijn album Hard, Feel Me Now. Uh, dat album, uh, ben ik het even kwijt. Het zit hier ergens in mijn rugzak. Had je, had je, je had hem er net uit. De ja, uh, Lights van. Oh, De lights van, <laughs> ja zie je. Uh, en toen hebben we op een gegeven moment Night and Day uh, eruit uh, uh, gehoord. Uh, want jij hebt ook uh, iets met uh, Rupert Blackman uh, te maken gehad. Vorig jaar toen Rupert zijn uh, album presenteerde, deed jij... Mocht jij het voorgedeelte doen? Ja. ja hoe is het om met hem te werken? Want het is er ook een verhaal met Rupert. He? Want, uh, maar hoe was het met ja, hem? Uh, leuk. Ja, leuk. Ja, ja, we hebben ook. Hij uh, uh, heeft een beetje meegeschreven aan uh, This Is My Life. Dat is een andere single. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat, uh, wat heeft um, hij gedaan? Wat, uh, uh, we hebben samen de tekst geschreven. Dus uh, samen, ja. Ja. Ja, tenminste, ja. Uh, uh, hoe gaat dat dan? Uh, komt hij dan met een, met een, met een regeltje? en Ga jij dan met een, met een regeltje weer verder? Of, uh? Uh, ja, ongeveer. Ja. Uh -huh. Nou, meestal... Uh, ik, ik had wel al een stuk tekst, zeg uh -huh. maar. En, uh, ja, dat refreintje. En we hadden natuurlijk al een beetje dat... La-la-stukje. Maar uh -huh. we hebben het eigenlijk een beetje samen geperfectioneerd. Uh -huh. en, en, uh, ja, en de coupletten erbij. Wat is het voor een jongen? Rupert Blackman. Uh, ja, weet ik niet. Gewoon uh, <laughs> ja, nee, jongen. Je nou, uh, uh, hebt met hem te maken gehad. Dus. Ja. Maar wat... Uh, gewoon, innemend. Ja, wel, uh, uh, wel open. En uh. um, enthousiast. En dan uh, ja, een heel goede songwriter. Ja, hij is natuurlijk ook... Uh, uh, uh, Engelstalig. Uh, ja. hè, van oorsprong. Uh, en uh, dat, dat uh, helpt, weet je wel. Dus hij heeft wel een beetje van die mooie tekstdingetjes. En uh, zo altijd. Dus. Ja, want hij, is uh, uiteindelijk is hij... Uh, dat is een heel apart verhaal. Er stond ergens, gewoon midden in de stad, stond hij te spelen. Toen kwam Anouk uh, voorbij. Die zei, uh, ik wil jou aan het voorprogramma hebben. Want dat was oh, een idiote ja. verhaal. Met hem. Dat hij uh, gewoon met uh, alleen zijn gitaren, met, met zijn kleren... Uh, aan, uh, naar Nederland was yeah. gegaan. En uh, nou, ik, ik, ik, ik ga op de straat spelen en ik zie wel waar het, uh, waar het eindigt. Nou, yeah. dus zo is het gegaan. En van, van het ene is het ander. Maar uiteindelijk... Heeft hij dan nu ook een album? Uh, die heeft hij al een jaar uit. Maar dat is een beetje. Uh, maar zo is het bij jou niet gegaan. Jij, jij bent uh, gewoon. Uh, je hebt gewoon heel netjes een uh, opleiding uh, gedaan. Wel in Amerika gezeten. Uh, nou ja, dat verhaal dat ik, uh, heb je al verteld in het eerste uur. Uh, wat mij nog in het uh, eerste uur. Uh, nog, nog bijgebleven is. Uh, is het uh, de producer. Bart van Poppel. Dat is jouw producer. Uh, die had iets met uh, Lois Lane vroeger. Ja, ja, hij speelde daarbij. Ja. Ja, en dan kom ik automatisch uit op... Uh, als ik Lois leen, dan kom ik ook automatisch uit op Tijn Tauber. Nou, die heb ik uh, een paar weken geleden... Nou, uh, in januari geloof ik... Bij het uh, presentatie van het boek van René van Kolm uh, even gesproken. Uh, is een filosofisch ingestelde man. Hoe zit het uh, met jou? Ben jij ook filosofisch ingesteld? Uh, <laughs> ja, Het is een leuk, uh, uh, leuke aanloop. Maar uh, ja. dat, is, uh, dat is mijn vraag... Uh, ja, nou, ik ken, ik, ken, ik ken zijn boeken een klein beetje. Een klein beetje, um, ja. Maar ik, uh, ik denk niet dat ik heel filosofisch ben. Ik denk wel heel veel na ja. <laughs> voor dingen. Ik ja. denk dat ik niet. Maar... Um, ben je nuchter? Ja. Um, weet ik niet. Mwah, nee. Niet heel erg. Nee. Ik ben een beetje meer, soms een beetje dramatisch. Maar ik probeer wel altijd nuchter dramatisch. te zijn. En een beetje relaxed ja. te zijn. En niet ja. te moeilijk te doen, maar... Ook om een beetje dat niet te dramatisch te worden. Of, ja. weet je, of te melancholisch en emotioneel. Kun je die... Ergens dan in blijven hangen. Uh, van, uh, en bepaalde dingen die je ook aantrekken. Die uh, je ja, in ja. de wereld. Uh, en uh, dat je bijvoorbeeld er iets mee moet doen. Als, uh, als er iets ja, gebeurt. En je ik iets heb iets wel hebt. dat gevoel, altijd. Ja. ja, huh? ja. Dat, maar misschien dat... is dat ook wel, uh, wel nodig, denk ik. Om juist. Als ja. muzikant uh, je, je nummers kwijt. Ik, weet ik zal even mijn ja. zandloper even aan zetten. <laughs> <want dan>, uh, <laughs> ja, maar. ik denk dat dat wel, dat dat wel een beetje erbij hoort. En ook überhaupt dat je dan besluit om liedjes te schrijven. En uh -huh. daar al je energie in te stoppen. Terwijl daar uh, niet per se heel veel mee te verdienen is. Bijvoorbeeld, nee. zeg maar. Maar dat je dat toch uh -huh. doet. Dat, dat is wel een beetje omdat je na het toch iets daarmee wil doen. Met ja. al die gedachten en uh, uh, je wil het delen uh, aan de mensen die uh, jouw muziek kunnen waarderen. Ja. ja. ja. Uh, uh, hoe zit het met, uh, met de achterban? Heb je al een uh, redelijke achterban opgebouwd? Geen idee. Geen hey, idee? <laughs> nee. <laughs> ah, ja, het, nee. Het is, het is gewoon... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je hebt nu het album. En nu is het hopen dat, uh, dat ja. er mensen zijn ja. die zeggen van... Uh, ah, het vinden wij heel erg leuk. Ja, ja we hadden wel... Uh, het releaseconcert was uh, helemaal uitverkocht. Dus dat, dus dat was, was wel teken. heel leuk. Ja, Waren ja want het was toch mijn eerste zongen? cd. Ja? ja, heel goed. Ja? Ja. Ja. En, uh, maar goed, ja, verder moet je het inderdaad maar een beetje afwachten. En ook wat de schrijvende pers over jouw werk heeft uh, ja. te vertellen. Dus dat, uh, dat ook. Ja. Uh, ja, nou ja, dan, dan, uh, dan, dan, dan is het dus gewoon een spannende periode. Die uh, nu een beetje aan het aanbreken is. Ja, zeker, ja. Uh. Uh, nou, uh, we komen zo dadelijk ook van uh, dat je het uh, wil laten horen ook hier in de buurt dames en heren thuis want Mirjam is uh, binnenkort uh, te bewonderen in uh, de buurt doen we zo uh, hm. eerst uh, gaan we weer even iets uh, draaien van, uh, van wat jij hebt uh, meegenomen uh, doen we ook weer van, van, het, uh, van het album wat je, wat je hebt uh, ge gebrand om het allemaal zo te zeggen uh, Nina Simone zie ik hier staan. Want dat is ook uh, iets uh, bijzonders. Het is jammer dat één uh, vaste luisteraar er, uh, er niet bij is. Uh, maar die is, die zie ik net hier onder mijn Facebook. Die is een enorme bewonderaar van uh, Nina Simone. Dus uh, um, laten wij track 7 draaien. Dat, uh, dat, dat is, uh, wat staat er nou weer? Dat is een heel leuk uh, jouw handschrift. Dan moet ik dit uh, Back, en dan? Back? Backlash Blues. Backlash Blues. Hier is Nina Simone. to Vietnam, you give me second-class houses and second-class schools, do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backline? Probleempjes. Uh, ik heb geen geluid. Weet je, ik zie het al. Ah, wacht even, wacht even. We doen het nog een keer. Het uh, is... is die. Kijk, kijk. Het schiet bij jou niet echt op. Nee, nee, nee, nee. Maar, maar het is meer en best dus met Dear God. You made in your image, see them starving on their feet, cause they don't. They can't make a Was dat van Mirjam West uh, van het album From Now On. Uh, we hadden het net over een beetje oh, zo. Oh, oh, oh. Uh, ja, nou moet ik eventjes... Uh, in gaan grijpen. Uh, want anders uh, dan loopt die door. Uh, want uh, we hadden het net over de radio. Ja. Want ik had uh, begrijpen dat jij ook uh, bij Radio 2 al. Ja, klopt. Geweest ja, ja, ik um, ben was. Ik weet niet precies, maar ik was uh. in ieder geval een maand geleden. Het nieuwe Radio 2-talent. Kijk, het is ja. altijd leuk om eventjes uh, ja, iemand ja. van de streek weer even bij, uh, ja, naast Chef Special, die we toch ook hier in de omgeving als Haarlemse, kijk in jouw roots ligt tenslotte ook hier. Dus dat is dan uh, heel fijn dat, uh, dat we dus weer, weer iemand erbij hebben die ook uh, bezig ja. is om uh, aan de poorten te ramelen. Uh, Radio 2, ben je bij, bij welk programma ben je geweest? Uh, bij uh, Trots Muziekcafé. Café. Kijk. Met, uh, Daniel ja, ja, dat, ja. Ik zei al van. Dat programma. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat muziek zou je. Dat, daar zou je ook het beste in thuis zijn. Maar ja. ze waren allemaal al helemaal voor nee. geweest. Dus, ja. Uh, <laughs> uh, ja. Want. want uh, dat, ja, Radio 2 is. Ja, uh, voor mij dan uh, licht. Maar ik denk. Ja, past wel hè, denk ik. Ja ik weet ja. het ook. Ja, ja. Ik, weet, ik weet dat niet zo heel goed. Nee. Nee, ja, met radio word je altijd gelijk een ene hokje op de dat wil je eigenlijk niet. Nee, nou ja, een ja. beetje snap ik wel. Maar ja. bij radio is het soms wel extreem of zo. Ja. ja. Ja, ik wel. Is, is, uh, uh, we, we hebben het ook over singer-songwriters. Is uh, zo'n uh, zo beste singer-songwriter niks meer voor jou? Om uh, daar nog eens een keer aan te beginnen. Bij uh, Giel Belen? Nou, misschien. <laughs> ja, misschien. Misschien ook, ja. ja. Nou, ik bedoel, maar je bent wel eens begiel geweest, dat weet ik. Ja. Ik, ik. Ik weet dat jij. Uh, daar ben geweest. Dat weet ik. Ja. Ik weet niet wanneer, ja. maar ik denk ja, dat Het al jaar of, even geleden hoor. Maar ja, het is wel een tijdje terug. Ja, maar ja. je bent er. Uh, ik weet alleen even niet meer. Uh, uh, er was een aanleiding voor. Ja, ik had uh, de titelsong van de film Ik Omhels je met Duizend Armen geschreven. Ja, zie je. Daar, daar, ja. da, da, da, dat was wat ik al in het eerste uur zei. Van je hebt iets geschreven met film. En daar, uh, ja. daar zat, oh, zat ja, de Oh ja, die uh, filmmuziek, ja, ja. Vandaar, ja. ja. Maar dat was de aanleiding waarom jij bij hem uh, toen uh, geweest bent. Uh, ja, was. klopt. Ja, dat was echt mijn uh, eerste single. En een, ja, een van de weinige liedjes die ik had ook nog. Hmm. Dus ik was toen echt net begonnen. Net begonnen, ja. En, uh, als je. Ja, denk je er wel eens over om zo spe speciaal voor bijvoorbeeld een film muziek te kunnen schrijven? Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, ja ik, dat lijkt me ook een leuk soort uh, werken of zo. Dat, ja. je, de, dat het dus niet ook allemaal alleen maar om jou gaat, maar dat je iets, iets met beeld kan, kan samenwerken eigenlijk. Dat lijkt ja. me heel leuk. Maar dat, dat, ja, daar moet je wel. Ja, zo, zo, dit was gewoon mijn nummer, hè? dus dit, dit had ik al. Ja. En dat, dat kozen zij uit als, als track die bij die film paste, zeg maar. Ja. Maar als je echt veel muziek schrijft... dan moet je wel... Ja. Ik... Uh... Heel veel instrumentaal doen bijvoorbeeld volgens mij, dan moet het ook heel erg begeleidend zijn. Maar ja, goed, daar heb je dan weer je mannetjes voor die dat eventueel ook mee zouden kunnen doen, toch? Of niet? Ja, dat wel. Maar dan is het natuurlijk niet wel een van mij. Heel anders. Maar ja, je zou het wel kunnen. Het lijkt op een gegeven moment wel leuk. Maar je kan ook wel wat andere instrumenten erbij kan je inspelen. En je kan tegenwoordig ook veel met de computer. Hoe zijn ze bij jou destijds gekomen om? Juist jou voor dat uh, te vragen? Of is het gewoon puur bij toeval... van dat de filmmaatschappijen uh, nee, zei... Van, uh, hey, dat is wel een goed nummer... dus dat plakken we er maar uh, aan vast? Of, nee, ik zo? had... Uh, ik had de kunstbende gewonnen... Mm -hmm. uh, het, het jaar daarvoor... en toen zat ik... Uh, als je die wint dan een jaar daarna... mag je zelf jureren mm -hmm. in de finale. en uh, Dus dat deed ik. En daar was ook toen Menno Timmerman. <lacht> daar <komt> ja! <lacht> ja! <lacht> ja! Ja. En hij, uh, hij zei: nou, uh, nou, leuk je te ontmoeten. Ja. Geef me anders maar eens iets van je muziek. En, uh, en toen zei hij al: toen ik het had gehoord, zei hij: Ja, ik vind het wel heel tof. Ik, misschien ga ik wel iets regelen. Maar goed, ik dacht: Nou ja, dat, dat moet je dan altijd maar zien. <laughs> ja, weet je wel? Ja, ja, dat was ja, ik ja. toen al. Dat, ja, ja, ja. dat zeggen mensen. Maar, nou ja, en, uh, maar goed, toen inderdaad, uh, vrij snel daarna, in mijn herinnering, een paar weken daarna, belde die. Ja. En zei ja, ik heb wel iets heel erg leuks. Kom maar eventjes langs. Want hij, boon, hij, hij had zijn kantoortje toen vlak achter in de, in de binnenstad in Haarlem, waar ik woonde. Ja. Dus ik ging daar langs en, uh, nou ja, en toen zei hij van, ik, uh, ik, als je wilt, kan ik uh, regelen dat uh, ze willen graag jouw nummer hebben voor die titelsong. Dus zo. Was het een, hij een Nederlandse had dat een film je zo voorgesteld. Uh, ja, Was uh, mm -hmm. naar het boek van Ronald Gippard. Dat was het. Nou weet ja. ik het weer. Ja, uh, en het leuke was dat ik op een gegeven moment, ik was dan in het in het magazijn bij mijn oude werkgever aan het uh, werk. En ik uh, had de radio aanstaan. En ik heb. Of hoor ik Mirjam Gaasbeek. Dat ja. is je echte naam. Want dat, uh, dat hoorde ik voorbij komen. Want je bent ja. toen onder je eigen naam uh, ben je toen geïntroduceerd. Want, ja, klopt. Ja. Nu is het om West. Maar achter om West schuilt Mirjam Gaasbeek. Ik zeg het maar even bij. Zo, ja. uh, zo zat het. Ja, ja. En dat was uh, de aanleiding. Uh, en, toen, uh, en toen hoorde ik dat, dat heb ik gehoord. Nou, leuk. Dus het was heel... Ja. Uh, en het was, het was ook in één seconde, een paar. Ja, we ging eventjes om live iets te horen bij Giel. En oh, toen was ja. het in één keer voorbij. En ik, toen is, mijn, is de naam van jou blijven hangen. Zo is het, zo is het gegaan. Ja. En dan ineens. Ja de paden dan toch kennelijk uh, dan op een gegeven moment uh, maar goed ja. uh, dat is dat is uh, dat is even voor uh, voor later orde uh, ik zie dat mijn zandloper alweer op is dus ik ga weer eens eventjes kijken naar uh, Niet maar, een beetje ook uh, denk uh, ik uh, ik, uh, ik zit een uh, zwaar in de overtijd uh, we gaan uh, iets uh, van Raising Sand dry draaien. Ik zou bijna op zo'n Amerikaans, Nederlandstalig uh, ga, gaan lopen. Wat had jij ook weer uitgezocht van, uh, van, de, van, de, van die track? Ja, dat is uh, Please Read The Letter. En dat is een album van Alison Krause en Robert Plant. Heel goed. Laten we hem maar horen. Just a little too much to hide Maybe, baby, everything's gonna turn out fine Please read the letter, I nailed it to your door It's crazy how it all turned out, we needed so much more Maybe, baby, you better check between the lines Please read the letter, I wrote it in my sleep With help and consultation from the angels of the deep me, you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep. Uh, sta, uh, ik, volgens mij zei ik het al. Uh, maar uh, het, het hele mooie van, uh, van dit uh, nummer is dat, uh, dat het een beetje lijkt op uh, Tony Joe White. Uh, waarom, weet ik niet. Maar uh, de mensen die bijvoorbeeld uh, Tina Turner's uh, Foreign Affairs kennen. Daar zit ook zo'n twist, zo'n draai aan vind ik eerlijk gezegd. En dat uh, merk ik uh, nu ook uh, bij, deze, uh, bij deze, bij dit, bij dit nummer. Uh, de tweede track, 'Hello'. Nog even over, ook, want ik kijk ook nog naar de, naar de foto van, van het, het hoes, de hoes. De, de, de inlay en de foto van de, voor het vooraanzicht van de CD. Um, want uh, wie hebben dat gedaan? Ja, dat hebben Curly and Straight, uh, heeft, heeft dat ja? Ja. en Straight ontworpen. En hoe ben je aan deze mensen gekomen? Ja. Um, via mijn uh, platenbaas uh, uh, uh, Bob Vos van Redline Music. Ja. Um, hij, uh, ja, hij kent uh, uh, Willemijnen van Zelst en Esmee van Loon. En ja. uh, nou ja, die, die wonen allemaal in de Vijfhoek. Dus die kennen, hij kent Esmee dan. En, uh, maar leuke buurt ten, ook halen de Vijfhoek. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, en ja. Hij, nou ja, hij zei van volgens mij uh, vind, je, vind, vind je dat wel leuk uh, ja. met, uh, is mee te werken, dan want hij kende haar ja. en zo. En zij hebben samen dat uh, bedrijf. En uh, ja, het is ontzettend goed bevallen. Ja. En, uh, ja. uh, want, uh, wat ik ook uh, heel erg leuk uh, vind om, uh, wat je ook net vertelde, er zit een Zandvoors randje. Aan. Ja, nou, ja. <laughs> want uh, wat, uh, want, want wat, wat is het Zandvoortse randje? Uh, nou, we waar? hebben die foto, de coverfoto, hebben we hier in Zandvoort gemaakt. Kijk, nou, en ook uh, ja. alle andere persfoto's die ja? ik heb. Van mijn eerste single, mijn tweede single. Ja. Die, die foto's zijn ook allemaal. Daar echt op de boulevard genomen. Ja, wij zeggen in zand voor de boulevard. Oh ja, de boulevard. ja. Maar dat is ook nog vlakbij het circuit, had ik begrepen. Ja, klopt. ja daar tegenover aan de, ja, aan de waterkant, zeg ja, maar, maar ja. nog wel op de boulevard. Ja. En ze hadden, daarbij hadden ze zo'n ja, soort kledingrek hadden ja. ze meegenomen. En daar hebben ze allemaal visdraadjes met bloemen aangehangen. die bloemen kregen we van de pluktuin. Ja. En. Um, nou ja, dus dat zie je op die foto. En dan zie je op de, op de achtergrond vaag de, de zee en de zonsondergang. Nog. Uh, ja, ja. Ik, ik vind het wel een hele mooie, mooie foto. Als ik het stukje ga schrijven, ga ik dat uh, ook even lekker fijn meenemen. Ja. Dus, ja. Ah, de, de, ja, deze ja, foto jat ik dus nu al. Sorry, maar uh, ik pluk hem gewoon even van internet af. Maar dat uh, is voor een goed doel, want het gaat tenslotte over jou. Ja, ja. dat mag. <laughs> dus, ja. Uh, uh, maar het is wel even leuk dat je dat even heel erg fijn aan, uh, aanstipt. Dat, uh, dat er toch ook nog, uh, nog een zandversrondje aan uh, zit. Ja. ja, dat vinden wij wel, wel weer leuk. <laughs> dus, uh, ja, ja. ja, uh, ja nou ja, dat is dit, dit, dit, dit, dit is uh, dus uh, alone hè, wat we net uh, hebben gehoord. Uh, ik zei al, Tony Joe White. Uh, heb je ooit wel eens van de man gehoord? Nee, nee, ik ben heel benieuwd ja. wel. Ja. Oh, dan wordt het uh, wordt weer uh, eventjes uh, thuis uh, ja. weer uitvogelen <laughs> van uh, wie is dat. Uh, ja, ja. Ja. Hij heeft uh, hij zelf ook volgens mij heeft hij wel wat nummers uh, gemaakt. Maar uh, een van de dingen die mij is bijgebleven. Is dat hij dat nummer uh, Foreign Affairs van Tina Turner destijds gedaan heeft. Ja. Praat ik over nou, eind jaren 80, begin jaren 90. 90 is het zelfs. Okay. van het uh, album Voorhanger Affairs. Dan uh, had hij het uh, titelnummer van... De... Nou, ik zal eens even kijken. Misschien uh, kan ik hem nog op, uh, op uh, YouTube uh, eventjes uh, pakken. Dan uh, zal ik even een klein stukje laten horen. Want dan is... kan je ook horen wat ik uh, bedoel. Uh, dit ga ik niet zo doen. Dit ga ik even zo doen. Want anders... Uh... Maar dat, uh, dat, dat, dat, daar deed het mij echt een beetje aan denken... En uh, ik heb hem bijna, hoor. Dat is wel leuk. Uh, hi hier heb ik hem. Uh, laat, laat, even een stukje van uh, Tina Turner en Foreign Affair. Dit is hem dus. Hoop ik. Oh, krijg ik eerst weer een fijne advertentie uh, te horen. Uh, laat maar even lopen, Marcus, want... Uh, Ga, ga dan Dat is nou jammer, hè? Als je ja, ja, ja, ja. zo even iets van YouTube wilt draaien, is, je altijd naar een adderantie moet kijken. Ja, maar, die, dan, maar goed, het is nu weg. Nu gaan we eventjes uh, laat maar even horen. Dit is de clip. Kijk, dit is hem. Het was hem dat was Tina dus. met Forum Affair. Nu begrijp je wat ik bedoel. Ja, een beetje. Ja, er zit een beetje een. De sound is een beetje. Er zit wel wat. Er zit een vage afleiding, zit er een beetje in. En dat gooi je, ik weet niet waar. Dat zit een beetje meer in de loop van het gitaar. Daar zit het hem in. Goed, we hadden het over het albumhoes. Wat we ook nog even moeten... Want daar hadden we in de eerste uur al een toespeling om gedaan. Want je bent binnenkort in de buurt te bewonderen. Ja, klopt. Op 19 april. Ja. En dan op twee plekken. Uh, dus is op een zaterdag. Smiddags um, om half drie in North End. Dat is een leuke zaak. Ja. Dus uh, de, de van Ono uh, Blomstel. Dus, uh, dus die hebben we ook bij deze weer genoemd. Dus... Ja. Uh, altijd wel fijn. Ja, dus ik leuk, wel eventjes ja. meenemen zo direct in een van Ja, Je bent weer genoemd. <laughs> dat vind ja. ik altijd wel leuk. Ja, uh, dus dat, dat ja want zult... het is dan Record Store Day ja. ook. Dus misschien zijn er ook wel meer uh, muzikanten die daar komen spelen. Dat is toch een dat Doet hij elk jaar. Uh, uh, vorig jaar weet ik niet. Uh, vorig jaar uh, was ik uh, in Amsterdam, was ik bij Astrid uh, geweest. Uh, maar uh, ja, daarmee. Uh, Willen de, de, de, de, de platenhandelaren even zich onderscheiden ten ja. opzichte van, uh, van jongens? Uh, hè? De, de, de, de grote jongens, maar ja, de grote jongens zijn inmiddels al weg. De, ja. de, de, de Freelance ja. Shop bestaat niet meer en uh, de Van Leest is, uh, ja. is weg en de Music en de Store is weg. Dus. Ja. ja. Uh, heb je dat wel eens een beetje ook? Uh, heb je dat de laatste jaren ook gevolgd? Van uh, hoe dat in uh, ja, nou, de, ik de de weet de wel de dat het veen wegging, ja. maar verder niet zo. Nee, nee, maar wel natuurlijk dat het sowieso een um, ja verdwijnende komt weer een markt beetje dat romantische. Is, denk ik, ja. dat, dat romantische <laughs> ja. komt dan weer een beetje ja. terug van de mens. Van vroeger ging je dan altijd even lekker naar zo'n CD-winkel om even te kijken of er nog iets ja. is. Maar dat die grote jongens die zijn er niet meer. Hoewel, de, nee. de, kijk, zo'n zo zo End en zo'n Sounds in Haarlem, die zijn er nog. Ja, maar die ja. doen er ook veel voor, of voor de muzikant, heb ik het idee. Ja, dat denk ik wel. Met ja. Dit soort dingen is het natuurlijk al heel leuk. En ja, ik denk dat ze daar ook wel, wel heel erg bezig zijn met wat ze precies verkopen en zo. Ja. Het is geen massale. Uh... Massaal gebeuren. Ja. ja. ja. 19 april uh, ben je dus in Noordheind. Had je dan ja. op die zaterdag dan daarna nog wat? Ja, of? en dan s'avonds uh, op het Singer-Songwriter-Festival in de Pletterij. En dat, dat heet geloof ik Musica Globalista. Ja, en het zit op en de Lange dan... Herenvest ja. in Haarlem. Ja. Dus uh, regelmatig zitten daar ook uh, singer-songwriters uh, zelfs ook hier uit, uh, uit de buurt. Dus uh, wat dat betreft ja. is het niet, uh, niet vreemd. Uh, moet jij het ook hebben Misschien van het fenomeen huiskamerconcerten? Of uh, hou je de, heb je daar nog niet over nagedacht? Um, doe ik wel. Vind ik wel leuk. Ja, ja. ja, vind, ja vind ik vind het erg leuk om te doen. Dus ja. dat als, als het voorbij komt doe ik dat, ja. ja. Uh, want je hebt dan een instrument, een toetseninstrument, de piano ja. heb je dan bij je. Ja. Uh, is dat uh, makkelijk te doen? Met Een piano, ja. dan moet je dan, ja hoor. Moet dan nog iets met geluid. Uh, hoe reageer ja, ik dan? Ik heb dan een uh, twee boxjes en die ja. moeten erop aangesloten en dan uh, komt er geluid uit. Dan is het wat te doen, ja. Oké, okay. nou ja, uh, want want zo tegenwoordig moet je de muziek uh, verspreiden, heb ik een beetje de idee. Ja, dat is misschien wel zo. Ja, Ach, ja? dat gebeurt wel veel nu, ja. En hoop je dan ook nog ergens uh, misschien uh, in een voorprogramma ergens op te duiken met, uh, met, met wat je nu ja, want je hebt nu materiaal. Hier, ja, en, ja. ja. Zou ja dat zou leuk zijn. Nog ja. weer iets Ja, we hebben natuurlijk uh, dus Rupert Blackman wel eens ja, gedaan. Ja. En Moog. Ja. En Ruben Heijn. Uh, ja. In uh, december, geloof ik. Ja. Dus dat zijn hele leuke dingen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik uh, ga nog eens even spitten in jouw uh, verzameling. Uh, wat zullen we doen? Ik heb hier Liz Wright. Ik heb hier ja. Laura Marling. Uh, en ik heb hier nog. Deze ook nog liggen? Dat is Michael Kiwanuka. Ja. Zullen we Michael Kiwanuka doen? Ja, is goed. Nou, dan uh, ga ik Marcus even Michael Kiwanuka. Welke track uh, zullen we draaien? Um, Home Again. Home mijn Again. Mijn die, staat, die staat daarop. Uh, die gaan we eventjes uh, laten horen. En daarachter gaan wij inderdaad Land of Freedom, de single, eventjes uh, laten horen van, uh, van Mirjam hier bij Alternative FM. Dus dit is Michael Kiwanuka.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 This talk will make you whole, so I'll close my eyes, Won't look behind, I'm moving on, moving on, so I'll clear En dat was hem, uh, Land of Freedom, uh, de single uh, van, uh, van Mirjam West. Uh, en ineens zit ik daarna te luisteren en dan denk ik, ja, dit, dit, dit, dit heb ik gehoord. En dan kan ik het even niet plaatsen en dan zegt Mirjam ook helder: uh, ja, maar dat is ook op uh, Radio 2. Uh, <laughs> en dan weet ik het weer. Ja, inderdaad. Nou, het zegt. Dus dat heb ja. je wel bereikt inmiddels. Ik denk, ja, dat is, uh, dit, dit, dit heb ik gehoord. Dus ja, uh, mooi, dan, dan, dan is het al heel fijn dat je dus nu al op de landelijke zin er, uh, flink uh, wordt, uh, wordt gedraaid. Dus dat, uh, dat is wel mooi. Uh, ja. Dus zijn wij ook blij. Want we hebben tenminste iemand uh, nu ook weer uh, hier aan tafel zitten die op de landelijke zin te horen is. Dus dat, uh, <laughs> dat, dat vind ik altijd leuk. Uh, ja nog even over, over de, want de, Dat zijn je uh, activiteiten net hè, wat, wat, ik, wat we zeiden uh, 19 april uh, bij, uh, bij, de, bij de Record Store day uh, Eerst uh, op het Marsmanplein En dan daarna uh, S'avonds geloof ik Dan ja. is het uh, op de, in de pletterij ja. uh, Muziek maken dat, nou, Als je naar Nederland kijkt Dan is het een uh, Zitten er heel veel vissen in een vijver En daar ben jij er één van maar ik kan me niet ja. voorstellen dat je alleen van de muziek leeft. Dat geloof ik niet. Dus uh, Nee. Wat, uh, wat, uh, nee uh, ik geef ook uh, zangles. En dat, is, uh, dat is wat je ernaast doet. Ja. ja. Uh, ja uh, Want je, wat je verklapte iets hè? net. Je zei van... Uh, ken je de sirens? Ja, nou zegt Marcus niet. Ja. Ja, dat is wel leuk. Het uh, grappige was. Niet geheel bekend. Nee, niet geheel onbekend. Wij hebben dus het Rob -woord, uh, hebben we gedaan. Uh, vorig seizoen uh, zaten ze er al in. En dit seizoen kwamen ze er nog een keer in voor. En vorig seizoen ja. moesten, moesten we wel erg uh, erom lachen ook op een gegeven moment. Want ze hadden een uh, buslading vol uh, meegenomen. Zoals Pepe dat zei. En ze moeden, wilden... Het was een van... druk podiumpje. Ja, ja, was een druk podium. En toen wonnen ze de publieksprijs. Maar ja, eh, op een gegeven moment. Eh, de publieksprijs werd gesponsord door Jack Daniels. Maar de dames bleken alleen eh, nog. Allemaal de onder de 18 ja, Dus dat hele ah. feest ging niet door. Ja, dus, dus ja, daar stonden ze dus een beetje heel sneu op de vond het niet erg. Nee, want die had, uh, had nog extra drinken van Jack Daniels. Ja, ja. Maar, en Tegenwoordig hebben ze dat uh, toch gevonden. Dan, dan delen ze Jack Daniels cola blikjes, doen ze erin. Ja. Voor de miljarden. Ja, dat hebben ze nu besloten. Hm. Maar uh, jij hebt een van de mensen van de saai die jij begeleidt. Ja, ja. Ja, ja. ja Roselia geef ja. ik uh, zangles, ja. ja. Uh, uh, is dat, uh, nou ja, goed. Dan doet ze er ook echt iets mee? Uh, serieus? Uh, nou, de ja? Sirens is wel uh, redelijk serieus, volgens mij. Ja, ze nou, maar, zijn wel heel goed bezig. Ze spelen best veel. En uh, ja, en ik, ik vind haar, ik heb hun nooit, uh, nog nooit helemaal gehoord. Ja. Maar met z'n allen, maar ik vind haar heel erg goed. Dus ja. dat vind ik heel leuk. Ja, want uh, over de Sirens gesproken, maar ze zijn uh, een keer met Baptiste, een van de winnaars van uh, de afgelopen winnaar van de ROP uh, Word, hebben ze iets uh, samen gedaan. Oh, dus ja. er is leuk, wel degelijk ja. iets uh, aan de gang ja, ja. Dus dat is ook wel weer uh, Dan heb je toch nog Eer van je werk wat je, wat Ja je zeker ja. Ja, Het is ook heel, oh. heel leuk om te doen sowieso. Ja? En er zitten best veel leerlingen inderdaad Tussen die, uh, ja, die gewoon heel goed bezig zijn ja. En uh, liedjes maken of, uh, ja. en, en ook veel optreden nou, dat, dat, Je leert muziek door alleen op te treden In ieder geval Goed Ik vond het leuk om je te hebben gehad Dank ja, je wel. Dankjewel Dankjewel uh, wij gaan uh, afronden. Volgende week hebben we One Clueless Friend. En dan zeggen wij ook weer... Tot, tot volgende, volgende week!